8 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Rusland heeft de aanklacht tegen de opvarenden... van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise afgezwakt. Ze worden niet langer beschuldigd van piraterij, maar van vandalisme. Dat heeft een woordvoerder van de betrokken onderzoekscommissie gezegd. De 30 opvarenden, onder wie twee Nederlanders... werden een maand geleden gearresteerd... toen ze actie voerden tegen olie- en gasboringen in het Noordpoolgebied. Greenpeace vindt de nieuwe aanklacht nog steeds buiten alle proporties... De organisatie wijst erop dat ook op vandalisme een forse straf staat in Rusland. Dat zou zeven jaar zijn tegen vijftien jaar voor piraterij. Het is niet duidelijk waarom de aanklacht is afgezwakt. De mobiele telefoon van de Duitse bondskanselier Merkel is mogelijk afgeluisterd door Amerikaanse inlichtingendiensten. Een woordvoerder van de Duitse regering zegt dat daar aanwijzingen voor zijn. Merkel heeft president Obama vandaag telefonisch om opheldering gevraagd. Volgens het blad Der Spiegel zijn er aanwijzingen dat de afluisterpraktijken enkele jaren geleden plaatsvonden. Onduidelijk is waarom Merkel doelwit zou zijn geweest van de Amerikaanse diensten. Merkel heeft Obama duidelijk gemaakt dat ze het volledig onacceptabel vindt als ze inderdaad is afgeluisterd, zegt haar woordvoerder. Er zou dan sprake zijn van een vertrouwensbreuk. Judith Merkies, kandidaat-lijsttrekker voor de PvdA in het Europees Parlement... heeft deze zomer bijna 85.000 euro terugbetaald aan het Europees Parlement. Het gaat om geld dat ze te veel zou hebben ontvangen aan dagvergoeding. Ze kreeg drie jaar lang de volledige vergoeding, maar omdat ze in Brussel zelf woont... had ze volgens interne regels van de PvdA maar recht op een derde van dat bedrag. Merkies zegt dat er geen druk op haar is uitgeoefend om terug te betalen... Waarom ze niet eerder, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks... het teveel uitgekeerde bedrag terugstorten, is onduidelijk. Het weer, vanavond klaart het op. Morgen is het droog en schijnt de zon. Flink, de wind neemt langzaam in kracht af. Het wordt zo'n 16 graden. Vrijdag gaat het enige tijd regenen en ook het weekend verloopt wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Twee dingen...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 Een heel goedenavond. Er zijn de meest beangstigende films over gemaakt. Meteorieten uit het heelal die op onze aarde terechtkomen. Tenminste, dat vind ik heel eng. De grootste in ruim 100 jaar viel onlangs naar beneden in Rusland. We gaan het er zo over hebben in onze serie deze week. De gevaren die ons bedreigen. Maar eerst gaan we het hebben over het meisje met de parel. Het schilderij van Vermeer. Het is nu te zien in New York. En het leidt daar tot lange, lange, lange rijen. Wat is er nou zo bijzonder aan dat schilderij? Hier tegenover mij zit Epco Runia, hoofdeducatie bij het Mauritshuis in Den Haag. Ja. Goedenavond. Waar het meisje normaal gesproken hangt. Ja. Mist u er? Ja, heel erg. Ja, ja is het echt? echt? Ja, nee, het is echt een schekken. Maar het schilderij is al uh, een ruime jaar op reis. Ja. En uh, zo langzamerhand wil ik die schilderij wel weer eens een keer om me heen hebben. Want dat is toch eigenlijk het leukste wat er is. Dat je dicht uh, bij die schilderijen kunt kijken. Dat je daar... Ja, daar gaat je werk over. Dus daar ben je de hele dag mee bezig. Ja. En is het ook fijn dat het in de buurt is. Want uh, als u dan daar, uh, als ze we er wel zou zijn uh -huh. voor, zou staan voor dat schilderij. Uh, wat, wat ervaart u dan? Ja, uh, je bent natuurlijk meestal aan het werk. Dus het is niet heel zweverig of zo. Uh -huh. hoor. Maar je, je kijkt, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Wat, wat is nou de lol van dat schilderij? Wat, hoe is dat geschilderd? Uh, ja, en wat is de lol? Nou, dat is dan meteen ook de moeilijkste vraag, daarom moet ik er ook zo vaak naar kijken. Het ja. uh, zijn een paar dingen, denk ik. Uh, allereerst is de lol dat het een meisje is. Hè. Mensen kijken nou eenmaal graag naar jonge meisjes. Nee. Uh, dat, zijn, dat gaat voor mannen, maar ook vrouwen kijken daar heel graag naar. Dus meisjes moet je altijd in de marketing voor aanzetten. Heb ik altijd geleerd van mijn collega's. Dat werkt. Ja, dat werkt. Dus het meisje, dat is uh, handig. Uh, ze maakt direct contact met je, is handig. Ze kijkt over haar schouder om te zien wat er achter haar gebeurt. En achter haar staan bij dan. Dus als kijker heb je meteen contact met haar. Hè? Dat is heel leuk. Uh, het is heel mooi geschilderd, dit schilderij. Uh, Vermeer is een kunstenaar die eindeloos bezig is om te verzinnen... hoe lichtreflecties op materialen vallen. Wat het licht doet met, met uh, ruwe stof... Maar ook een beglanzende stof op, of op de huid of op uh, vochtige lippen. En al dat soort dingen zie je in dat schilderij. Dus je kunt er heel lang naar kijken. Terwijl het eigenlijk een hele eenvoudige voorstelling is. Ja. Want is er een onderdeel van het schilderij wat uw favoriet is? Waar, waar uw oog altijd naar weer naartoe wordt getrokken? Nou ja, dat is eigenlijk toch wel een beetje die parel ja, natuurlijk. Ja. Daarom heet het schilderij ook zo. Maar ja. die parel is bijvoorbeeld fascinerend... Want daar heeft iedereen het dan over. Maar eigenlijk zijn het maar twee streekjes verf. Het is een reflectie van haar witte kraag aan de onderkant. En een lichtreflectie van het licht dat van linksboven invalt... op de bovenkant van die parel. En dat, dat is alles waarvan ja, die dat paar is al alles. gemaakt is. Ja, ja. ja het is mateloos populair. U zei het uh -huh. al, hè, dat schilderij is nu een rondgang aan het maken... over de hele wereld. Ja. Het wordt verbouwd. En daarom kunnen ze eventjes ergens anders ja. naartoe. Nu ja. dus in New York. In Japan was het ook razend populair. Ja. Maar uh, niet alleen zij vinden het fantastisch. Uh, ook de schrijfster van een boek... Die mm -hmm. uh, een boek heeft geschreven over het meisje met de parel. Uh, Tracy Chevalier. In 1999 schreef ze dat boek. Uh, daarna is het trouwens ook verfilmd een paar jaar later met um, Scarlett Johansson. Mm -hmm. Maar uh, Tracy Chevalier die vertelt wat er gebeurde toen zij dat schilderij voor de allereerste keer zag. I was uh, 19 and visiting my sister in Boston on a break from college and I went to her apartment and on the wall was this painting of girl with met pearl parel... a poster of it. En uh, ik took one look, ik had het nooit gezien. En ik was helemaal smitten. Ja, ze vertelde dat ze haar zus bezoekt tijdens haar studententijd. Dat ze daarvoor voor het eerst een poster zag van het meisje met de parel, want dat had ze nog nooit gezien. En ze was meteen, laat ik het zo vertalen, verliefd. Ja. Ja. Geldt dat ook voor u? Uh, nou, verliefd vind ik een groot woord. Nee. Nee? nee. nee, dat had ik niet. Nee, ik heb wat langer uh, over onze relatie moeten doen, zeg <laughs> ja? maar. Ja. Hoe, hoe verklaart ja. u dat? Eh. <laughs> uh, omdat het schilderij zo bekend was. Dus ik had er... Voor mij was het in het begin... Oh ja, daar heb je dat schilderij weer. Daar valt iedereen weer. op. Daar valt iedereen dus op. Ja, ja. Dus ik moest daar wat langer over doen. En, ja. Maar uiteindelijk is het wel gebeurd. Ja. Ja. Want is er een verklaring voor de populariteit nu overal? We hebben nu Amerika, maar daarvoor ja. Japan. Ja. Nou, het is echt een schilderij waar je heel veel in kan leggen. Het is een schilderij waarmee je fantasie, die je fantasie op gang brengt, als het ware. En daarom zijn er ook dit soort boeken en films over gemaakt. Want je kunt er. Er is niet zoveel bekend over dat schilderij, dus je kunt het er zelf allemaal in leggen. Je kunt er een heel verhaal omheen verzinnen. En het, het heeft iets magisch op een of andere manier. Omdat je zo weinig weet, omdat je niet weet wie dat meisje is, bijvoorbeeld. Dus dat kun je. Over fantaseren. En uh, dat is iets wat mensen volgens mij op dit moment heel aantrekkelijk vinden. Die zoeken toch een soort van, uh, ja, mooi verhaal, zeg maar, wat je om zo'n schilderij heen kan maken. En wat is dan uw fantasie? Ja, voor mij is het, ik zeg het nog maar even, het is werk. Dus uh, mijn fantasie nee, is... Nee, maar u bent toch ook verliefd op haar geworden na verloop ja, van tijd. Nou ja, wat, wat ik, he, he, maar ik ben misschien wel meer verliefd op wat de kunstenaar heeft gedaan... dan op dat meisje zelf. Mm -hmm. Dus ik ben verliefd op die lichtreflecties waar ik het over had. Ik vind het geweldig dat je ziet... Hè, hoe, hoe dat licht in die parel valt, op die lippen valt. De, en, de, de, uh, de meesterschap. Ja, dat, dat, dat zijn vondsten, hè, dat moet je je voorstellen. Dat heeft dus nog nooit iemand op die manier geschilderd. Dus je moet er als kunstenaar, kijk je ergens naar... en dan moet je bedenken, dat is interessant. En dan moet je ook nog bedenken hoe je dat dan omzet in verf. Zodat het, ja, andere mensen het ook weer kunnen zien. Mm -hmm. En als je het eenmaal hebt gezien in zo'n schilderij, dan zie je het opeens in het dagelijks leven ook. Dan zie je ook veel vaker dat soort fenomenen en lichtreflecties. Ja. Uh, dus op die manier beïnvloedt het je gewoon je manier van kijken. Ja. Want u zegt, er zijn fantasieën over, want mensen weten het niet, hè, wie ze uh -huh. is. Is daar helemaal niets over bekend? Nee, er is niks over bekend. Nee, dit soort schilderijen, uh, dit, dit zijn geen portretten. Hè. Het is niet gemaakt in opdracht van iemand... om de gelijkenis van iemand vast te leggen wat een portret is. Nee, dit zijn wat ze in de 17e eeuw tronisch noemden... Uh, dat zijn een soort koppen van mensen, fantasiekoppen... Uh, met uh, uh, mooie aankleding, gekke expressies. En in dit geval is het een meisje met uh, een heel rare outfit eigenlijk. Ze uh, dus heeft een tulband om haar hoofd. Nou, dat droegen mensen niet in de 17e eeuw in nee. Holland. Dus het is een soort oosters, oosters, exotisch meisje met die parel... die dan veel te groot is om waar te zijn. Dus uh, dat uh, zo'n tronie... Maakt dat je dus ook niet weet wie er dan model, of er überhaupt iemand model heeft gezeten. Of wie dat dan zou geweest kunnen zijn. Ja. Dus maar u zegt, hè, ik, ik verklaar de, de, het enthousiasme van, van de Japanners en mm -hmm. ook van de Amerikanen. Doordat ze kunnen fantaseren. Ja. Ja. Maar dat geldt natuurlijk voor een heleboel schilderijen, Want van een heleboel schilderij heb je geen idee wie het is of waar het vandaan komt. Ja. Dus wat is dat, er is iets met dit ja. schilderij. Ja, nou ja, dat is dus ook dat ze je aankijkt dat er heel veel op te zien is. Dat het schilderij zelf het gezicht ook heel uh, uh, weinig gedetailleerd is. Dus het is eigenlijk een heel globaal soort schildering. Maar is het dan universeel mooi gevonden? Nou, dit is typisch, in ieder geval typisch iets wat Japanners heel aantrekkelijk vinden. Hè. In Japanse kunst, in Japanse prinskunst bijvoorbeeld... heb je ook zo'n soort van egaliteit over de dingen. En dat is iets wat, denk ik, wat in onze huidige smaak ook heel erg... Uh, Hoort, wat, waar we heel erg aan gewend zijn geraakt... doordat kunstenaars meer abstracter zijn gaan werken. Dus de, de, wat je ziet, meestal gewoon wat ronder hebben gemaakt... wat afgevlakt hebben gemaakt... zodat je ja, een heel mooi, glad uh, effect ja. krijgt. Dus het is heel esthetisch. En Want, dat vinden mensen aantrekkelijk. Een collega van mij zei toen we het hierover hadden... He, dat we u gingen spreken, die zei... ja, misschien is het wel voor de Japanners heel spannend... dat ze je zo aankijkt, wat misschien in hun cultuur niet ja. zo ja. is... Ja, dat, daar, daar, uh, het grappige is dat ik daar Japanners niet over gehoord hebben dat ze dat ze, uh, vervelend vinden of zo. Dat vinden ze juist heel erg Spannend. aantrekkelijk aan het schilderij. Ja. Ja. Ja. En de Amerikanen heeft het toch ook, he, want nu staan er rijen ja. dik. Ja. Heeft dat ook gewoon toch te maken met het feit dat er een boek was en dat er een. Film... Oh, ja, dat helpt enorm natuurlijk, wanneer Scarlett Johansson zo'n uh, zo rol heeft gespeeld. Dan, uh, dan willen mensen ook dat schilderij zien. En je, je hebt sowieso dan natuurlijk het fenomeen: dat als zoiets beroemd is, dan wil je het gewoon een keer gezien hebben. En het is gewoon afvinken. Dat is een beetje flauw gezegd. Mm -hmm. Maar je, uh, het maakt wel dat uh, je door dat soort films. ...aandacht voor die kunst krijgt... ...en dat ze mensen dan ook nog even goed kijken naar zo'n schilderij... ...en dan ook nog even kijken naar de schilderijen die daaromheen hangen. Ja. Dus het heeft wel voor ons als museum een heel mooi effect. Ja, want er zijn inderdaad, hè, u zegt het zelf... ...nog een aantal andere schilderijen ja. ook te zien ja. in, in New York. Deze uh, nou die, die spat eraf, ja, ja. die komt enorm naar boven en daar is iedereen staat uh -huh. daarvoor. Maar je hebt ook het puttertje... Ja. Het puttetje uh, van Fabricius. Fa precies. Uh, en daar schijnen ook mensen dol op te zijn. Ja, dat, is, dat, dat het puttetje komt nu echt op. Hoe dat komt is, dat dan? Ja, uh, dat komt omdat er een ook weer een boek over geschreven is. Uh, oh ja, van Donna, door Donna Tartt. Tartt. Ja. ja. En uh, dat is net in New York uitgebracht deze week. Dat is een paar weken geleden al in Nederland uitgebracht. Dus je ziet dan dat mensen uh, daar ook weer over horen... dat schilderij ook willen zien. En dat is ook een heel bijzonder schilderij. Dat is eigenlijk ook een beetje zo'n schilderij... waarvan je niet precies weet wat het is. Heel eenvoudig onderwerp. Het is gewoon een vogeltje op een stokje bij zijn voederbak... Ja, dat is alles. Waarom schildert zo'n kunstenaar dat? Waarom? Ja. Ja. ja, want ik heb het even zitten bekijken weer op Google. Omdat mm -hmm. ik dacht, van, hoe ja, was dat ook alweer, het puttertje? Uh, maar die komt wel minder binnen dan het meisje met de parel. Ja. Is dat bij u ook? Ja, nou ja, vogeltjes vind ik dan toch ook wat lastiger. <laughs> dan. Uh. Maar het is wel een heel erg leuk schilderij. Het is, uh, omdat het zo eenvoudig is, kun je daar dus ook weer... Word je daar opeens ook weer zo geconfronteerd met zoiets heel gewoons uit je dagelijkse omgeving? Tenminste, ik zie puttetjes niet dagelijks. Maar het is wel iets wat mensen in de 17e eeuw in huis hadden. Was, we werden gehouden als huisdier. En dat uh, gingen ze dan opeens schilderen. En als je ziet hoe dat dan geschilderd is, is het hartstikke leuk. Het puttetje heeft een hele opvallende gele streep over zijn vleugel. En wat die kunstenaar Fabricius nou gedaan heeft... die heeft die streep heel vet geschilderd. En terwijl de verf nog nat was... heeft hij met de achterkant van zijn perceel een kras erin gezet. Zodat de verf daaronder, de zwarte verf daaronder, zichtbaar wordt. Dus je kunt gewoon zien... Hoe die zo'n ja, zo zo vleugeltje suggereert in die ja. verf. En hoe die dat gedaan heeft, ja, letterlijk. Ja, ja, echt. Hoe de kunstenaar te werk gaat. Dat, uh... En hoe is het nou al die jaren later bij jullie terechtgekomen te als Mauritshuis eigenlijk? Ja, het puttertje hebben we uh, uh, dat is uh, via Via uh, binnengekomen. Het meisje met de paren is wel een heel mooi verhaal. Dat is geschonken aan het Mauritshuis. En dat werd gekocht door een verzamelaar in uh, Den Haag. Uh, de, tombe, en de Tombe had het gezien op een veiling. En niemand wist dat het een uh, vermeer was. Vermeer was ook nog helemaal niet bekend in die tijd. Eind 19e eeuw hebben we het over. En hij heeft het kunnen kopen voor 2 euro. En uh, 30 cent voor, de, voor het veilinghuis. Dus zeg maar uh, een heel klein bedrag. En gelukkig is hij zo vriendelijk geweest om dat niet te gelden te maken. En dat uh, aan het Mauritshuis te schenken. Ja. Ja. En die zag de kwaliteit. Ja. Zeker, ja. Is het zo, want uh, he, uh, het meisje met de parel en ook het puttertje... en al die anderen, die uh -huh. gaan nog naar Bologna... Ja, Daarna ja. komen ze thuis? Daarna komen ze thuis, ja. ja. Midden uh, volgend jaar is het Mauritshuis, is de verbouwing en de uitbreiding van het Mauritshuis klaar. En dan, uh, ja, dan komen die schilderijen en vooral het meisje komt dan weer thuis. Ja, ja. ja want ik bedoel, als, als er dierbaren van mij met een vliegtuig gaan, dan ben ik daar altijd de hele dag altijd een beetje bewust van. Ja. Is het zo dat u dat ook bent? Dat u denkt, als ze maar weer veilig thuis komt? Ja, nou ja, uh, um, ik, ik ben meegeweest toen het schilderij uh, in uh, Japan, in Tokio, uh, tentoongesteld werd gesteld. En op het moment dat ik Japan verliet, heb je dan wel zo ge... kunnen we dat schilderij, kunnen we al die schilderijen hier zomaar gewoon achterlaten? Dan voel je toch een beetje ja, te verantwoordelijk voor eigenlijk. Maar goed, het is, was, uh, het is in hele goede handen. Ja. En uh, het komt dus weer terug. En dat is, dat is heel fijn. Ja. Daar kijken we naar uit. Heel goed. Uh, Epco, uh, Runia hoofdeducatie bij het Mauritshuis in Den Haag. En na New York uh, is het meisje met de parel nog dus naar Bologna. Ik zei het. En halverwege volgend jaar komt ze terug naar Den Haag. Naar het gerenoveerde, inmiddels dan Mauritshuis. Dank u wel. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, onze serie over de gevaren die ons bedreigen is het... na de virussen en uh, de ondergang van onze economie... nu de beurt aan de gevaren uit de ruimte... Ja, gesprekken deze week met pessimisten en optimisten. Hier tegenover mij Gerhard Drolshagen van het ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk. Goedenavond. Ja, goedenavond. Optimist of pessimist? Ik ben toch een optimist, denk ja, ik. Ja, u bent een optimist? Ja, eigenlijk wel. Ook als het gaat om al die ellende uit de ruimte? Ook als het daarom gaat. Maar we werken eraan iets daartegen te doen... en daarom kunnen we wel optimistisch zijn dat het ook lukt iets daartegen te doen. Nou, dat is een goed begin in elk geval. Want onlangs uh, werd Rusland en dus eigenlijk de hele wereld opgeschrikt... door een flinke meteoriet die daar neerstortte. 1200 gewonden, 170.000 vierkante meter gebroken glas... 25 miljoen euro schade. Allemaal veroorzaakt door die mysterieuze meteoriet. Ze hebben er maanden naar gezocht en nu hebben ze hem gevonden. Het grootste brokstuk van de meteoriet die in februari neerkwam boven Rusland. 570 kilo weegt de meteoriet. Volgens de Russen komt hij daarmee in de top 10 van de grootste stukken ruimtepuin die ooit zijn gevonden. Ja, 570 kilo uit een meer gevist daar in Rusland. Uh, ik zou dan denken, als, als leek mazzel, dat het niet uh, op Moskou terecht is gekomen, toch? Nou ja, dat, uh, dat klopt zeker. Maar deze 570 kilogram, dat is zo een meteoriet van een half een meter doorsnee. Maar dat is een heel klein brokstuk van die meteoriet die op de aarde is ingeslaan. Maar oorspronkelijk had hij een doorsnee van 19 meter en een, een massa van 12 Ton. En die is in die dampkring ontploft. En dan zijn maar zo'n paar kleine brokstukken op aarde belang. die gevaar kam niet van deze brokstukken maar van die ontploffing in die dampkring. Want wat is daar gevaarlijk aan? Dan heb je heel veel energie die daar vrijkomt. En in dit geval is die ontploffing gebeurd op een hoogte van 25 kilometer. Daarom nog heel ver weg van die stad. En die energie in deze ontploffing, die was... Ruim, ruim 30 keer zo groot als die kernwapen over Hiroshima. Zo. Daarom, dat was een heel grote explosie. En daarvan kwam die, die schade dan. Maar goed, stel dat dit brokstuk, weliswaar een halve meter doorsnee, zegt u... Uh, die komt toch met een flinke snelheid, mag ik aannemen, op de aarde terecht? Of niet? Valt dat mee? Uh, dat valt mee, maar die, uh, die asteroïde of meteoriet die uh, uit de ruimte komt... die komt met een heel hoge snelheid. Rond 18 kilometer per seconde. Dat is 20 keer zo snel als in kogel. Maar na die ontploffing is die snelheid verdwenen. En dan de brokstukken, die vallen gewoon met de snelheid als in steen die de uit een vliegtuig laat vallen. Die is niet meer zo snel, daarom ook niet meer zo gevaarlijk. Natuurlijk, je wil die niet op de huizen of op de hoofd hebben. Maar daarvan gaat niet die grote gevaar uit. Die gevaar komt van die explosie. In die, in die damkring. Want stel dat er nou uh, een veel groter stuk naar beneden valt. Hè? En dus ook uh, daarbij bij die dampkring in, uit elkaar valt. Uh, hoe groot zijn die stukken die naar beneden kunnen vallen? Ja, natuurlijk. Die kan, als die veel groter wordt, dan kan die helemaal op de grond terechtkomen. En dan krijg je een grote krater en heel veel schade op de grond. Als die nog groter wordt, dan deze was 19 meter in door snee, Als die... 50, 100 meter groot wordt... dan heb je echt een probleem. Maar gelukkig gebeurt dat niet zo vaak. Nee, want u zegt, dan komt hij in zijn geheel... want dan, dan is er geen explosie meer? Uh, dan kan je alle twee hebben. Je kan eerst een kleine explosie hebben... en dan gaat een deeltje verdwenen... maar het grootste stuk komt dan toch nog terecht op de grond... en met de hoge, hoge snelheid. Ja. Dan zal je een grote krater krijgen... en een explosie op de grond... en die kan hele steden vernietigen. Dan wordt het echt gevaarlijk. Ja, Want u zegt, dat gebeurt niet zo vaak, gelukkig... Maar dan ben ik nog niet echt gerustgesteld hoor, bij niet zo vaak. Nou ja, het hangt daarvan af van de grootte van die deeltje. Maar iedere nacht zie je een paar vallende sterren. Dat zijn ook meteorieten uit de ruimte, die zijn maar zo'n paar millimeter in doorsnee. Heel klein, maar je kan die toch zien. Omdat mm -hmm. die zo snel zijn. Een paar, hoe, hoe groot zijn we? Een paar millimeter. Oh ja, en dat ja, zien wij. Ja, zo, graag, zo groot als in rijskorrel Die kan je al zien met de blote ogen. So. En als die groter worden, dan heb je die niet meer zo vaak. Maar één met een doorsnee van drie, vier meter. Die heb je één iedere jaar. Die op de aarde terecht En we verwachten één van tien meter. Elke tien jaar of zo. En deze in Rusland, die was bijna twintig meter. Misschien elke dertig, 40 jaar. Maar als je een heel grote hebt. Bijvoorbeeld van 150 meter of zo. Die heb je maar elke 10.000 jaar naar verwachting. En we werken daaraan als de volgende komt daar ook iets tegen te doen. Ja, daar wil ik zo over horen. Maar bijvoorbeeld uh, het, toen de dinosauriërs zijn uitgestorven. Toen is er ook iets op aarde gevallen. Toen was het natuurlijk veel groter. Kilometers groot geloof ik. Hoe groot was dat ding toen? Ja, naar verwachting zo 12 kilometer. In en dat was 65 miljoen jaar geleden. Dat ja. is een lange tijd terug. Jawel, maar zijn die dingen nog steeds uh, in uh, in ons heelal zulke grote stukken die naar beneden kunnen vallen. Ja, die bestaan steeds nog. Er zijn wel een aantal zo grote brokstukken. Uh, asteroiden noemen we die, uh, die er nog steeds ronddraaien. En we proberen die alle te vinden. En dan te berekenen of een kans bestaat dat die op de aarde gaan inslaan. Ja. En op dit moment is daar geen heel grote van die we weten die we kennen, nee. die op de aarde kan inslaan. Maar toch ben ik wederom niet helemaal gerustgesteld... want u bent weliswaar bezig met een programma... dus om te kijken dat wij weten waar we aan toe zijn als aarde. Maar in Rusland wisten ze van niks dat die dingen eraan kwam, begreep ik. Ja, zo was het, dat klopt. Deze die hebben we niet zien komen... omdat die in een richting te dicht bij de zon kwam. Daarom was die niet te zien met de telescopen. Als die ook van de andere kant was gekomen, daar hadden we die waarschijnlijk gezien. En, maar dit geval, en dat zal ook in de toekomst steeds gebeuren, dat daar deze asteroïden komen en we zien ze niet komen. Maar van de andere kant, de meeste zullen we 1, 2, 3 weken uh, tevoren komen zien. En dan kan je berekenen waar die gaat inslaan en dan kan je een waarschuwing geven. Ja. Maar het blijft toch een bepaald risico, nog steeds, op, uh, van asteroïden, van Elke maat, elke massa, elke grote, die kunnen nog uit verrassing komen. Dat ja. kan nog gebeuren. U zegt drie weken van tevoren zien we ze aankomen. Is dat ongeveer de periode? Dat is zo die periode als ze niet uit de richting van de zon komen. Maar drie, twee, drie weken van tevoren kan je die komen zien. En als ze wel uit de richting van de zon komen, is het pech gehad? Dat zullen we nooit zien? Dat kan niet? Ook wat u ook ontwikkelt bij ESA? Äh, als die direkt aus äh, diese Richtung kommen, kann ich das nicht sehen. Das Mal, als, auch als nicht, die nicht in der Zukunft. Ja, in der Zukunft, als die nicht äh, bekannt sein. Als die Enker Kehr dann dicht an der Erde vorbeifliegen, und das ist viel wahrscheinlicher als dazu sie raken, dann kennst du die Bahn, dann kann du die, die berechnen. Und als die nachfolgende äh, die nächste Kehr aus der Richtung von der Sonne kommt, ja. dann kennst du die und dann es auch, als die aus äh, diese Richtung kommen. Ja. Als wir die Enker Kehr haben gesehen... Dan weten we het en dan kunnen we het berekenen. Ja, ze moeten ook gewoon een beetje mazzel hebben als aarde. Dat die niet meteen in het begin, hebben... ja. maar ik denk zo over 40, 50 jaar... Zo dan kan je die alle één keer hebben gezien. Ja. En dan weet je ook welke uit de richting van de zon komen. Maar zo lang duurt het nog. Maar goed, u heeft als ESA dat in beeld. Tenminste zoveel mogelijk. Dan zegt u, nou, dan hebben we ongeveer twee, drie weken... Uh, om maatregelen te nemen. Stel dat er nou zo'n enorme dikzak naar ons toe komt. Een kilometer. Wat doen we dan? Is er dan iets te doen? Ja, in, uh, als je maar twee, drie weken tijd heeft... dan kan je niet veel doen. Je kan een waarschuwing geven. Maar voor een kilometer, dikzak, als u het, u het <laughs> ja. noemt... Uh, dan kan je ook niet echt iets tegen doen. Maar als je zo'n paar tien meter is... twintig, dertig, vijftig meter... kan je een waarschuwing geven. Dan uh, kan je gewoon van de ramen wegblijven. Maar de meeste... Ja. Omdat je dan weet waar die terecht komt en dan zegt je. dat het, het gebied precies. moet geëvacueerd. Je kan een evacuatie doen of alleen maar een waarschuwing geven. Maar als je een beetje meer tijd heeft... 20, 30 jaar. En soms weten we het zo lang tevoren dat hij gaat inslaan. Dan kan je proberen die uh, met een satelliet naar boven toe te gaan. En iets te doen. Een klein beetje in botsing te doen. En die een beetje met, uit de baan af te lenken. Dat die, uh, die aarde gaat missen dan 20 ja. jaar later. Ja, dat is daar, mogelijk. Daar gaan die films over namelijk. Dat er dan iemand met een, iets naar boven gaat. En dan zorgt dat de aarde uiteindelijk wordt gered. Ja, precies. Dat is wel mogelijk. Maar dat is mogelijk? In, in dat is geen ja. onzinfilm? Nee, eigenlijk niet. Maar op de manier op die ze het doen, dat is niet realistisch. Ik heb die ook gezien. Armageddon met Bruce Willis. Gaan naar boven en dan met een kernwapen laten ze die ontploffen. Dat is geen goede idee. Maar om dan uh, heb je vele brokstukken. En misschien doen die nog meer schade dan één. Ja. Je moet proberen die uh, af te lenken een ja. beetje. En uh, dat kan wel. En uh, dat is mogelijk. En daarbij, ik had Deep Impact gezien. Diep impact, ja, dat was vergelijkbaar. Ja, dat was inderdaad hm. vergelijkbaar. Ja. Nou hebben we het alsmaar over de gevaren die ons bedreigen. Hè? En u begon met, ik ben een, een optimist. Dus u, ja, u, ziet hier ook te glimlachen. U, ik denk niet, we moeten ons echt druk gaan maken hierom. Uh, ik denk het ook. Maar wel moet, of niet? Je moet het wel in de gaten houden. Daarom zijn op dit moment uh, 10.000 asteroïden bekend... die uh, dicht bij de aarde komen. Hm. En 400 van die hebben een kleine, heel kleine kans... om op de aarde in te slaan. Maar als we die kennen, houden we die goed in de gaten. En als het echt gevaarlijk lijkt, doen we iets. Ja. Daarom, we moeten die andere oog vinden die we nog niet kennen. Dat is het grootste probleem. Ja, nou, u moet ook nog iets verzinnen op die hoek van die zon. Maar goed. Hè? Precies, maar zo is er zijn het. nog andere dingen die ons bedreigen, namelijk het ruimteafval. Gewoon het afval wat wij zelf creëren. Eh, van onze astronauten die, of onze oude satellieten, die niet meer gebruikt worden, die blijven daar in een aarde om de aarde heen zweven. Dat klopt, ja. Dat is een grote probleem vooral voor die satellieten in de ruimte. Of voor astronauten. Maar niet zo groot voor de, voor de aarde zelf op de grond. Maar in de ruimte, daar zijn zo rond 1.000 satellieten die werken op dit moment. Televisiesatellieten of navigatiesatellieten. Maar meer dan 20.000 brokstukken die ook die groot genoeg zijn dat je die van de aarde kan zien. En deze zijn in gevaar en die blijven ronddraaien om de aarde. En die zijn in gevaar omdat ze geraakt kunnen worden. Ze kunnen in uh, satellieten raken en dan is die stuk. En je hebt ook nog meer ruimteafval dan. Om elke botsing veroorzaakt meer ruimteafval. Dat is de grote gevaar. Als er te veel brokstukken zijn, die blijven ronddraaien. Dat gaat ook met heel hoge snelheid, zo 10 kilometer per seconde. Heel snel zijn die. Dat is dan wel een grote schade. Ja, sneller dan een kogel, zijn we net. Precies. Werd tien keer zo snel als een kogel. Ja. Maar is dat dan iets, iets ongelooflijk doms? Dat wij dat als mensen niet hebben voorzien? Dat kan je wel zeggen. Maar je moet natuurlijk ook iets erst leren. De ruimte is groot. En in het begin denk ik... Ja, daar heb ik maar één, twee satellieten. Daar zal niets gebeuren. Maar nu langzaam uh, wordt het toch... Uh, het waren al botsingen. Tenminste drie of vier in de ruimte tussen brokstukken, mm -hmm. nu zie je toch die gevaar... en nu wordt ook overlegd, je moet toch iets doen... te voorkomen dat nieuwe brokstukken ontstaan... en ook misschien ook naar boven vliegen... en oude satellieten weer terughalen... Ja. voordat die gaan ontploffen of, of botsen. Ja, precies, daar wordt dus nu aan gewerkt. Daar wordt nu aan gewerkt, ja. ja. Hier zit ook nog steeds Epco Runia van het Mauwitshuis. Uh, hoe luistert u hiernaar? Nou, ik, ik begon eigenlijk heel gerustgesteld. Maar nu denk ik toch een beetje... Misschien moet ik maar eens op gaan passen. Uh, maar ik geloof dat... Uh, meneer hier, hebben we dat vast heel goed in de gaten houdt. Ja, daar geloof ik ja, we wel. vertrouwen wel, we Ja, Maar goed, u, u zegt inderdaad... Eigenlijk zegt u wel... Er is eigenlijk niks aan de hand. Toch, voorlopig? We moeten wel goed eindigen namelijk dit gesprek. Dat zal uh, dat ik niet zeggen. Maar je moet wel iets doen. Tegen de ruimteafval moet je iets doen... en je kan iets daartegen doen. En tegen de astroïden, uh, je moet uh, ook, oh, ze gaan zoeken, het moet, de risico moet bekend zijn, dan kan je iets doen. Ja. Het is wel belangrijk dat iets wordt gedaan. Als je zegt, goed, alles is goed, dan uh, ik ben gerust, dat is misschien niet de juiste manier. Maar als je wel weet om wat het gaat, denk ik, dan is, uh, ben ik toch optimistisch. En ligt u wel eens ongerust in uw bed? Uh, eigenlijk niet echt, nee. nee. Nee, dat niet. Nee, ik vind het heel interessant. En, maar ik denk ook, oh, het moet wel iets worden gedaan, om ja, tegen deze gevaren. Dat is, gevaar. Dat is ja. wel belangrijk, ja. Heel interessant om te horen allemaal. Gerhard Drolshagen van de ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk. Ja, dit uh, waren de twee dingen van Max. Voor meer informatie en uitzendingen terugluisteren... gaat u naar tweedingen.nl. En in deze serie hebben we het morgen... Uh, over de dreigende kernrampen als Fukushima. Ook niet fijn. Zometeen BNN Today, Willemijn Veenhoven. Um, wat ga jij allemaal bespreken? Nou, Robert Meder komt net binnenlopen van een sport. Die zegt, hey, je hebt al je kle kle kledingkaartjes nog eraan hangen. Klopt, we hebben het namelijk over Primark. De redacteur is voor mij voor 25 euro een hele outfit gaan shoppen. En dat is dus gelukt. En we hebben het over het succes van het merk. En waarom meisjes zoals Robert Meders dochter gillend in de rij staan. Dat allemaal en nog veel meer zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen, het NOS Journaal met Kees Groot. Bondskanselier Merkel is mogelijk afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendiensten... Volgens haar woordvoerder zijn er sterke aanwijzingen... dat Merkels mobiele telefoon is afgeluisterd. Ze heeft president Obama om opheldering gevraagd... En een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat Obama Merkel... heeft verzekerd dat ze niet is afgeluisterd. Greenpeace vindt de afgezwakte aanklacht tegen de opvarenden... van de Arctic Sunrise nog steeds buiten alle proporties. De organisatie zal zich ook verzetten tegen de nieuwe aanklacht... vandalisme in plaats van piraterij. De 30 opvarenden, onder wie twee Nederlanders zitten... al een maand in een Russische gevangenis, waarom de is afgezwakt is niet duidelijk. Straks op deze zender Olaf Koens vanuit Moskou. En Europarlementslid Judith Merkies van de PVDA heeft drie jaar lang veel te veel dagvergoeding gekregen. Ze heeft het bedrag bijna 85.000 euro afgelopen zomer teruggestort. Merkies zegt dat er geen druk op haar is uitgeoefend om terug te betalen. Ze wil graag lijsttrekker van de PVDA worden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 23 oktober, 2 over half 9. Goedenavond. Vandaag heeft uh, iemand voor mij op de redactie... dus een complete outfit bij elkaar geshopt. 25 euro, dat zie je er ook wel aan af, volgens Roelof. En dat kan gewoon bij de Primark. Vandaar uh, staan ze in uh, ellenlange rij voor de deur en voor de kassa. Zometeen hebben we het over het succes van Primark. En um, natuurlijk ook even over de, de kritische kanttekeningen daarbij. Want toen die ramp in Bangladesh werd genoemd... Uh, kwam Primark ook uh, veelvuldig voorbij. En zometeen het laatste nieuws uit Rusland... over de aanklacht tegen Greenpeace. Heb je wel enige idee... Hoe hoe groot de grootste Primark winkel is eigenlijk? Ja, dat weet ik toevallig. Ah, de... ja, ja, Nou ja, goed. Ja, vierkante meter. Nee, joh. oh, nee. Oh. Dan kun je of niet rekenen of je hebt het fout gelezen. Maar <laughs> dat nee. dat weet hij, mij Hij net. staat in Manchester. Hij was 9300 vierkante meter. Daar vonden ze nog niet genoeg en toen hebben ze nog 4600 bijgebouwd. Dus dat is 14.000 vierkante meter, dus zeg maar twee amateurvelden vol met dit soort bloesjes die jij aan hebt ja. en broeken dingetjes. Dat ja. dus na het negene Primark. Webcam radio 1.nl, dan zie je mij zitten. En dan zie je Robert Meder zitten. En dan zie je Oscar van Gelderen ook zitten. We hebben het over Banksy. En voor de luisteraar die denkt: Ja, even heel kort, Oscar, waar, waar kan je hem van kennen, de kunstenaar? De bekendste, beroemdste street artist ter wereld. Vooral bekend door de uh, stencils die hij maakt in overal Londen, Los Angeles op dit moment in New York uh, ja. overal plaatst. En ja. niemand weet wie het is. Ja, stencils, daar bedoel je mee, die afbeeldingen, zwart. Ja, dat het lijkt een beetje op, op een en die, schabloon. En daar spuit hij zeg maar, met spraycan overheen. Of tenminste, of hij het zelf doet, is nog maar de vraag. Maar in ieder geval team Banksy, zeg maar. En uh, hij is vooral zo beroemd, omdat niemand weet wie die is. Ja, en hij is nu bezig met een uh, ontzettend uh, groot project in New York. Zometeen Zeker. meer. Eerst de sportnieuws dus, Robert Meder, goedenavond. Mag ik één vraag stellen? Mm, ja. Maar. Weet jij wie het is? Nou, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik weet wel wie het is. Ah, oké. Okay. <laughs> Goed. Wil <laughs> nou, ik even weten. Um, Mijn volgende vraag zou dan zijn, wie dan? Ja, maar ik mocht maar één vraag stellen. Oh ja. okay. ja. dus ik laat het aan jou, voor zometeen. Uh, de organisatie van de Tour heeft vandaag het parcours van 2014 bekendgemaakt. Uh, vijf aankomsten bergen op. En Maar één tijdrit, eh, en daarmee is de Tour van volgend jaar ideaal voor de klimmers. De Tour de France gaat eh, op zaterdag 5 juli van start in de eh, typische Fransplaats eh, Leeds. Eh, Bauke Mollema is blij met het schema en droomt al van een podiumplek. Uh, ja, ik durf er zeker van te dromen. Ja, maar goed, zover is het nog alleen niet. Ik ben natuurlijk toch vooral een klimmer. Dus uh, ja, van die ritten zal ik het normaal gesproken moeten hebben. En uh, voor de rest is het denk ik ook een heel uh, ja, een mooi parcours. Uh, heel afwisselend. En dan de bokser Peter Mullenberg. Hij is uitgeschakeld op het WK in Almaty in Kazachstan. Het lukt hem niet om de kwartfinale te halen. Uh, om daarin te winnen, moet ik zeggen, van een Oezbeek. Mama Zulunov, daar verloor hij van. Mullenberg verloor in het halfzwaargewicht met 3-0 van die kampioen van Azië. Ja, waarom heb ik verloren? Waarschijnlijk omdat ik de eerste ronde te laat ben begonnen. En uh, ja, als je hierbij de eerste ronde weggeeft... dan wordt het al gigantisch lastig om 2 en 3 toch, toch nog binnen te halen. Overigens werd er uh, voor het eerst gebokst zonder bescherming. En Mullenberg uh, zal daar vanavond in Langs de Lijn dieper op ingaan. En zal zeggen dan dat het belachelijk is... en dat het in de toekomst moet gaan veranderen. En hij is niet de enige in de bokswereld die dat vindt. Dan het voetballen. Champions League. De Koninklijke tegen de Oude Dame Straks om kwart voor negen in de Champions League. Real Madrid-Juventus. Rachna die gaat die wedstrijd voor ons volgen. Veel grote namen op het veld in Bernabeu-Ragna. Over grote namen gesproken is Gareth Bale erbij. Terwijl we dat mooie cliplied van Real op de achtergrond horen. Nee, die is er niet bij. Die uh, ontbreekt. Had ook al last van een blessure aan het uh, bovenbeen. Was afgelopen weekend uh, wel goed voor een uh, invalbeurt... in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Malaga in eigen huis door Real. Maar hij staat niet in de, de startopstelling van Carlo Ancelotti. Natuurlijk wel als je het hebt over grote namen. Ronaldo onder uh, nummer 7. Hij is gewoon van de partij. En uh, ja, vanavond geldt voor Real Madrid. dat het eerste ploeg is die... Het zou kunnen voor het eerst na drie speelrondes verder gaat in de Champions League. Dan moet er wel gelijk worden gespeeld bij Galatasaray tegen Kopenhagen. Juventus heeft de ploeg wat aangepast. Speelt niet zoals in de competitie afgelopen weekend. En wel vaker met drie man achterin. Maar toch recht weer met vier. Caceres en Ocbona zijn de vleugelverdedigers. En Vidal, zeer belangrijk, is weer terug in het helftal. Dat wordt gecoacht door Antonio Conte. De 44-jarige trainer van Juventus. De oude dame op bezoek in Madrid. Dat is een mooi affiche. En voor Real kan het dus al ja, zo ver komen... dat de ploeg gaat overwinteren in de Champions League. Dat zou toch wat zijn. Zijn, maar eerst maar eens zien en dan geloven. Real Juventus, dat zijn de nummers drie van Spanje en Italië tegenover elkaar in Estadio Santiago Bernabeu. Afdroffen over tien minuten, ik ben er om tien uh, uur weer. Dan met alle Champions League-voetbal en ook met het boksen van vandaag. Yes, en uiteraard heel veel voetbal flitsen hier bij ons. Juist. Dankjewel Robert Meder. Oké. Okay. Blijf je even luisteren, want zo meteen hoor je wie het is. Ja. Oscar. But first, Eagle Eye Cherry, safe tonight. Gone and close the curtains, cause all we need is candlelight. You and me and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Uh well, we know I'm going away and how I wish, I wish it were so. This wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire. And it burns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 Break out, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. And fight the break out, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Wish that I, that I could stay, girl. You know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save. Fight the Breakout Dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be the same Fight the Breakout Dawn, come tomorrow, tomorrow I'll Ik dacht, ik kijk even wat er van die man geworden is, Eagle Eye Cherry. Maar Tch, volgens Wiki zingt hij nog steeds. We horen niet al te veel van hem. Maar um, nou ja, dat is het laatste bericht wat ik kan vinden. Uh, dit, ja, dit komt, dit komt in ieder geval uit 98, 97, Dat was de grote hit, Save tonight, Eagle Eye Cherry. Radio 1, BNN Today. Ja, je hoort het net ook in het nieuws: Rusland heeft de aanklacht tegen de activisten van Greenpeace afgezwakt. Worden niet langer verdacht van piraterij. ...maar nu alleen nog maar van vandalisme. Onze man in Rusland, Olaf Koens, goedenavond. Ja, goedenavond bij Dat is goed nieuws, zou je zeggen, voor de Nederlandse ...mannens Ubos en Faiza Ulasen, want vandalisme... ...nou ja, daar staat in ieder geval minder lang voor dan voor piraterij. Ja, het is een beetje een ingewikkelde aanklacht. Het is niet helemaal vandalisme. Het heet officieel, het heet, het heet een hooliganisme een heel vreemd woord, maar je hoort het al, daar zit het woord hooligan in. Ja. Dus dat is eigenlijk alles van heel van schopperij tot uh, inderdaad vandalisme, maar ook uh, niet luisteren naar de autoriteiten. Een heel ingewikkeld, echt een containerbegrip waar je toch ook wel tot maar liefst zeven jaar zelfstand voor kunt krijgen. Tot zeven jaar, ja dat is uh, alsnog uh, niet prettig. Uh, de Russen hebben er niet bij gezegd wat erachter uh, zit, hè? wat de reden is. Wat weet jij daarvan? Nee, er, er is vandaag een verklaring uitgekomen van het onderzoekscomité van het uh, Openbaar Ministerie... waaruit blijkt dat uh, uh, de acties van Greenpeace uh, zijn hergekwalificeerd. Mm -hmm. Dus ja, ze werden eerst gezien als piraten. Nou, daar staat ze nu na 15 jaar zelf voor. Nu wordt ze alleen gezien als hooligans blijkbaar. Ja, uh, dat heeft onderzoek uitgewezen, is één. Op verklaring. Maar goed, we weten natuurlijk, er zijn twee belangrijke factoren. In de eerste plaats uh, Vladimir Poetin, die heeft uh, uh, niet zo lang geleden al gezegd dat uh, die kribischactivisten helemaal geen piraten zijn. Mm -hmm. Ja, en in de tweede plaats natuurlijk ook... Uh, een kortaal uit de hele wereld. We hebben heel veel druk opgevoerd op Rusland... vanuit Duitsland, Argentinië, Brazilië, uh, Zwitserland... ja, iedereen wil die kribischactivisten uh, uh, terug hebben. Dus dat ze ja. allebei in de een rol gesteld. hebben. Nou werd ook vandaag bekend dat... Uh, Nederland he, die heeft dat, uh, die zaak aangespannen bij het Zeerecht-tribunaal... en vandaag werd bekend dat Rusland weigert daar aan mee te werken. Uh, huh? Is dit misschien een soort, ja, een soort goedmakertje voor dat feit? Ik weet het niet. Uh, als de algemeen doet Rusland niet echt aan goedmakertjes. Uh, maar goed, Rusland zit natuurlijk zelf ook wel een beetje heel erg in zijn maag met die, met die Greenpeace-piraten of eigenlijk hooligans. Mm -hmm. Want uh, uh, ja, god, uh, uh, die, die zaken was natuurlijk heel ingewikkeld. Uh, Rusland wordt juridisch gezien zelfs ook doet het niet mee aan, uh, uh, aan dat tweede Ja, dan blijft die aanklacht die er lag, die blijft natuurlijk absurd. Uh, dus ja, er moest een uitweg voorkomen. En uh, dit lijkt op dit moment een uh, redelijk goede uitweg. Uh, je hoeft namelijk niet zeven jaar zelfs af te krijgen voor deze straf. En je kan als uh, eh, schopperij. En je kan ook uh, bijvoorbeeld uh, geldboete krijgen. Ja, Dat betekent eigenlijk dat het best zou kunnen... dat binnenkort iedereen gewoon weer op straat staat... en uh, veilig uh, Sinterklaas met of zonder Zwarte Piet uh, thuis kan vieren. Ja, maar het zou ook kunnen betekenen uiteindelijk... dat ze zeven jaar gevangenis krijgen. Het blijft Rusland, je weet het nooit. Goed, met deze onzekere woorden sluiten wij af. Olaf Koens in Rusland, dankjewel. Olaf. Er was een tijd, u weet het thuis nog wel... dat graffiti iets was voor ongewassen krakerstypes. Maar tegenwoordig is het hogere kunst. En dan vooral de straatkunst van Banksy. Deze beroemde Brit is sinds een maand actief in New York... waar hij ongevraagd kunst in het openbaar maakt... waar dan weer hordes bewonderaars op afkomen. I've never seen a Banksy. And um, I had to come by just to see what state it's in now within hours it had already been painted over and i was hoping i could get over here before anything else was done to it we are here to see uh, Bansky's graffito but there isn't Banksy in New York knowing Het is een bijzondere knaap deze Banksy, want officieel weet niemand wie er achter die schuilnaam zit. Er zijn wel wat vermoeders. Vermoedens, hij zou Robin Gunningham heten, maar ook namen als Robin Banks en in mindere mate Robert Meder worden genoemd. Als het enigma interviews geeft, dan wordt hij onherkenbaar gemaakt en wordt zijn stem vervormd, zoals hier toen hem gevraagd werd hoe een gemiddelde dag eruit ziet. Have a sensible breakfast. A yacht That's a little yoghurt. Go out. Nu opstaan, een goed yoghurt, ontbijt en shit op de muur kwakken. Dat is een dag van Banksy. Wat dan weer grappig is, ook over dit soort interviews... komt er weer discussie of wie het wel echt is, et cetera, et cetera. Maakt het mysterie alleen maar groter. Banksy vestigde zijn naam met allerlei stunts... maakte een succesvolle documentaire, exit through the gift shop... en is nu een gerespecteerd kunstenaar. Er is al eens werk van hem verkocht voor meer dan een miljoen euro. Hier in de studio Oscar van Gelderen. Banksy, kenner en uitgever bij Lebowski van boeken over de man. En Oscar willen mij. Moet wel verschrikkelijk rijk zijn. Want hij heeft echt werk van Banksy boven de bank hangen. Kom je daar aan Oscar? Gekocht. Ja, begrijp ik. <lacht> en hoe heb je dat geld bij elkaar geschraapt? Ik kocht vroeg. Ah. Dat is altijd de truc met alles. Ja. Je, moet pas koop, je moet niet kopen als iemand beroemd is. Dus wanneer heb je dit gekocht? Uh, vijf jaar geleden. Nou ja. ja. En uh, wat kost het als ik vragen mag? Nou, daar, daar, daar ga ik geen uitspraak over doen. maar. Uh, geen miljoen? Nee, geen miljoen. Nee. Ik hoop dat het nu een miljoen waard is. Ja, maar ook niet de helft. Uh, ook niet de helft. Nee. Um, we hadden het net over... het, het, het, het, het mysterie aan de man is, is dat hij onbekend is. Jij zei net, ik weet het wel... Mensen, er zijn mensen ja, ja, in de zien die het wel men weten. Men weet wie het is, maar men beschermt hem ook. Het ja. is ook gewoon logisch. Want ja, Banksy is begonnen als individu, zeg maar. Maar nu is dat natuurlijk gewoon een heel team. Zoals iedere grote kunstenaar assistenten heeft. En, en mensen, hij staat niet meer zelf op een ladder met de spraycan. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ja. Aan de andere kant, wat men zegt... is dat hij nog steeds alle stencils zelf snijdt... en de dingen echt maakt. Maar dat hij, alweer wel, maar het, het, het buitenwerken... Het buitenwerken, het, het spuiten van de, ja, van en dat de dat kunstwerken... Het lijkt me ook logisch, dat die, want als hij opgepakt zou worden dan heb je A, we hoorden net vandalisme. Er ja. zijn Heel veel mensen zien dit als vandalisme. En, dat, en daar hangen flinke claims uh, aan je broek dan. Dus ook ter bescherming van zijn team uh, mede. Dat is ja. een reden dat hij het verborgen houdt. Jij weet het wel, maar het is natuurlijk ook een, een... je gaat het toch niet zeggen, het is ook een mooi... het draagt bij aan de, aan de mythe natuurlijk. Nou, Ik denk zelfs dat de meeste mensen die fan zijn... ook het liever niet weten. Een deel van de magie is ook dat mensen het niet weten. En ik denk ook dat het een collectief is... Dat, dat is een bedrijf geworden. Dat is gewoon een BV. Ja. En uh, hij, je ziet wel de humor. De, de tegendraadsheid. En de, uh, alles anders doen dan andere kunstenaars vooral. Dat is wel de spirit van Banksy. En dat zie je ook wel in deze. Het is dan een show. hè? Een, een maand lang. Op de straten. In de straten ja. van New York. Want dat is waar hij nu mee uh -huh. bezig is. Een groot project. Iedere ja. maand lang. Een nieuw kunstwerk. Elke dag een nieuw kunstwerk. Ja. In New York. Ja. En het leuke is. Dat is alles doet hij. Dus het zijn stencils. Maar het zijn ook installaties, het zijn sculpturen, het zijn schilderijen, het zijn vrachtwagens met uh, speelgoedbeesten die krijzen door de straten rijden. Ja, die zag ik, ja. het, het komt van alle kanten en dat maakt het ook heel leuk en heel onvoorspelbaar. Ik zat op de site te kijken, want elke dag staan er foto's ja. daarvan op de site. Die van gisteren, jij vond het niet zo mooi, maar ik vond hem wel erg mooi. Ergens, hij gebruikt dan de dingen die hij vindt op straat, ja. een hoopje bakstenen. En dat is een replica van een Sphinx. Ja, nee, ik, vind, ik vond het wel een mooi ding. Maar ik, ik, ik vind het niet het meest sprankelende werk van, van hem. Wat ik heel leuk vind is als hij echt iets doet met de omgeving. Dus niet alleen maar een afbeelding of een, mm -hmm. een werk ergens neerzetten. Maar dat dat ook in uh, het straatbeeld echt wordt opgenomen. Dat hij iets ziet op straat waar wij allemaal aan voorbij lopen. En hij maakt er wat van. Dat vind ik vaak de, de beste werk. Noem maar eens eentje van nu in nou, New York. Hij had er nu eentje gemaakt. Dan zie je een jongetje staan met, uh, met een soort hamer bij een soort rode knop. En je ziet dat dat naar boven leidt. Zoals je op de kermis op iets slaat. En dan gaat er iets naar boven. Wij, wij lopen eraan voorbij. Maar het is gewoon heel grappig gedaan. Het zijn die in situ werken zoals ze dat noemen. Het zijn ingrepen. Die, zijn, ja, die vind ik altijd heel leuk. Ja, want die knop is geloof ik een alarmbel. Hè? Ja, dat het is had... een alarmbel. Ja. En hij zet er dan iemand bij die dan zogenaamd dat ding slaat. Als, als ja, op de kermis. Ja, ja. ja, precies. Die is erg mooi. En wat heel mooi is. Dat natuurlijk, Daar staat hij ook bekend om. Hij speelt een beetje met zijn publiek. En ja. zo, Even nog duidelijker gezegd. Hij fuckt een beetje met zijn publiek. En dat is een mooi voorbeeld. Het stalletje in New York. Dat zat een, een oud mannetje. En die verkocht werken van hem voor 30 dollar. 60 dollar. 60 maar er kwam, het, het leuke is dat wat, wat hij doet. is eigenlijk Hij zet alles op zijn kop. Dus de, wat is waarde van kunst? Als jij het in een galerie ziet hangen. Of in een museum. Dan ken je dat door de context. De hogere waarde toe. Als jij dat in een stalletje ziet. In, bij Central Park. Van diezelfde kunst. En dan loopt iedereen eraan voorbij. Dus dat is ook heel grappig. Ze hebben dat dus gefilmd en na twee uur kwam er één mevrouw... en die heeft dan na lang pingelen... heeft ze de helft er nog van afgekregen... heeft ze voor 30 dollar twee banksy's meegenomen... die ja, bij elkaar misschien 50, 60.000 dollar waard zijn. Dus dat is natuurlijk ook heel komisch. En dat zegt ook veel over zijn mentaliteit... dat hij dus daar niet om geeft... dat hij zijn eigen werk eigenlijk voor een appel en een ei dan verkoopt... en dat iedereen eraan voorbij loopt. Dat doet mij als uitgever denken aan dat sommige beroemde schrijvers... wel eens onder pseudoniem naar uitgevers dingen sturen... en gewoon afgewezen werden... Ja, het is ook vaak de context. Mensen kijken in een museum ook vaak eerst bij de naam. En dan naar het schilderij. En want, daar speelt hij mee. Wat blijkt nu, de naam staat er niet bij. En nee. mensen denken, het zal wel. Zo mooi vind ik het niet. Ik bied nou, het eigenlijk de... is het onbegrijpelijk. Want het zijn iconische beelden die op die schilderijtjes stonden. Alleen ik denk, als ik eraan voorbij geloof was, zou ik ook hebben gedenken, gedacht, dat is gewoon vals. Want eBay uh, staat vol met uh, nep banksies Dus je denkt, het zal wel troep zijn. Maar ja, in dit geval was het dus geen troep. Hij had gewoon een oude knakker ja. in ruurd. Daar neergezet bij dat stalletje. En je kon er dus echt de Kopen voor een en denk jij dan nou niet als liefhebber denk je potverdorie was ik daar maar in New York geweest had ik maar want ik had het herkend als een echte Banksy ik nou, had ik denk, zes dat het wel herkend had als een Banksy maar ik denk dat ik had gedacht dat het een fake Banksy was dus ik denk dat ik er ook helaas uh, aan voorbij was gelopen omdat je dat en dat is het mooie je verwacht het niet en dat is eigenlijk een beetje het spel dus hij is beroemd omdat hij zo anoniem is dat hij hij wordt vaak vergeleken met Warhol dus uh, Warhol zei, iedereen wil 15 minuten beroemd zijn. En hij zegt, in de toekomst zal iedereen hopen 15 minuten anoniem te zijn. Dat speelt ook heel erg weer met social media. Met alles. Iedereen delen, weten. Uh, ik vind dat eigenlijk wel heel sterk. Dat hij dat daar vraagtekens bij zet. Bij de waarde van kunst. Maar ook, moet je naar een galerie? Moet je naar een museum? Heel veel mensen willen daar niet naartoe of durven daar niet naartoe. Als je het in de straat zet, is het voor iedereen. Het is ook van iedereen. Iedereen kan er uh, plezier aan beleven. Ik vind dat wel sterk. Ja, nee, Ik zag één filmpje op zijn site. Het is ontzettend mooi. We zetten het nu ook op onze Twitter, ja. uit um, BNNCD. Um, en daar het is natuurlijk allemaal buitenkunst. Ja. Maar daar zit dan een soort. Moet je even uitleggen? Er zit een soort op de site: een audio tour bij. Ja, die audio is, het, is ontzettend komisch omdat er dus commentaar wordt gegeven met een soort polygoonachtige stem op het werk van Banksy. Waarbij ook de naam Banksy, iedereen spreekt hem verkeerd uit. Mensen zeggen heel vaak Bansky. Ja. Dus de audiostem, dat is die typisch Banksy, die heeft het ook de hele tijd over. Bansky dit en Bansky dat. En die geeft de hele tijd tekst en uitleg bij het werk tot er die dag is geplaatst. En dat is ontzettend komisch. Ja, en het, gaat, het neemt ook een beetje de, de cultuur van art galleries op de hak. Hè? Met, je, ja. met je wijntje. En je, en ja, twaalf... dat, dat vind ik zelf een hele ja. leuke. Dat er twee schilderijen hangen ergens bij een grindbak. en onder de parkeergarage lijkt het. En dat zij zeggen van: mist u wat mist u nou vooral in de galerie? Dat is toch vooral dat je niet lekker over het grind kan lopen. Weet je het zijn al, het is altijd, het heeft altijd bite, het is altijd humoristisch, maar het is niet verneindig, vind ik. Te horen op de site zoals dit. Come in and rest a while. There's a bench right here. And over in the corner is a water cooler full of cheap wine. Please help yourself to a cup. After all, it's an art world tradition to ignore the paintings and gossip over drinks. <laughs> ja. Goed gebruik om ja, ik vind die dat tot schilderijen er voor niks. Het is ook een, het is een heel scherp commentaar bij ja. bij openingen. Zie je heel vaak dat mensen vooral met elkaar staan te socializen en te lullen en met de rug naar de schilderij staan, inderdaad op zoek naar de bar. En hij zet dan alvast maar een watercooler met, met uh, goedkope wijn. In ja, ja, ik vind dat erg goed. Uh, elke dag in New York, de hele maand oktober. Uh, al keek ik vandaag op de site, zijn laatste werk, uh, de staat um, due to police activity. We have nothing, zoiets. Ja, Vandaag wat, niet. wat ik vermoed is dat, dat uh, hij doet best wel ingewikkelde dingen ook Met vrachtwagens, dingen die moeten uh, opgebouwd worden, geïnstalleerd worden. Het klinkt als dat ze ergens betrapt misschien zijn. Of ergens tegen de lamp gelopen zijn. Mensen of team, dat weet ik niet. Het lijkt me niet dat ze gepakt zijn bij het zetten van een uh, stencil ergens uh, in Brooklyn of Queens. Dat lijkt me niet. Uh, ik weet het niet. Het lijkt mij dat dit een heel goed geplande operatie is. Daar hebben ze natuurlijk een jaar aan gewerkt. Dus er zal wel iets zijn gebeurd. Is er nog iets te zien als je nog, nu nog een, even een snel tik in New York boekt? Je ja, nog... het leuke is dat toch veel mensen het beschermen. Dus dan gaan de glazen platen overheen. Omdat er ook vaak mensen het snel vernielen. Mm -hmm. Maar ik heb wel gezien dat er toch een aantal belangrijke werken... dat die geconserveerd worden zeg maar, en beschermd worden. En dat is dan wel weer komisch dat je als vandaal... dus eigenlijk ook weer publiek bezit bent en, en waarde krijgt. Ergens dus op sommige plekken in New York is hier vast nog wel te zien. De street art van, moet ik het wel goed zeggen, Banksy. <lacht> Real Madrid Juventus. Er is al wat gebeurd. niet Niemeyer. De show is begonnen. En er is ook uh, gescoord. En door wie anders dan Cristiano Ronaldo. 10 minuten nog niet eens op de klok. En na 4 minuten hangt hij al voor uh, de koninklijke... Prachtaanval via de rechterkant van het veld. Terwijl de bal nu is in de voeten van Casillas de Real, doelman. En dus kan ik vertellen dat het begon bij Kedira aan de rechterkant van het veld. Bal naar binnen gespeeld, daar was Angel Di Maria. En die steekt de bal dwars door de defensie heen. Op de punt van het strafschopgebied bij Juventus, niet in buitenspelpositie. Cristiano Ronaldo loopt dan heel fijn besnaard om doelman Gianluigi Buffon heen van Juventus. En tikt de bal vanaf de rechterkant binnen. aanval. Prachtig doelpunt. Het was eigenlijk voor het eerst dat Cristiano Ronaldo de bal had. De bal die nu bij Modric is. Die toch verrassend speelt in plaats van Isco... Die het toch niet verkeerd doet gehaald van Malaga. Maar Modric die zien we ook graag spelen. Hij had geen rol in dat doelpunt van Real Madrid tegen Juventus. Het staat dus 1-0. En de vraag is wat Ronaldo van plan is. Krijgt een forse beuk nu in de as van het veld. Van Giorgi Chiellini en van de vier verdedigers van Juventus. Een vrije trap voor de koninklijke. Ja, de show is echt begonnen. We zitten er helemaal klaar voor. En met name Ronaldo is natuurlijk weer het mannetje. De speler die de schijnwerpers op zich weten gericht. En hij is ook wel slim hoor. Er gaat tegenwoordig een bordje rond met zeg nee tegen racisme. Dat houdt hij dan nog even extra voor de camera. Steekt zijn duim eens op zo vlak voor de aftrap. En dan heeft hij iedereen weer tot zijn vrienden gemaakt. En laat hij weer zien dat hij zo gewoon en uh, slim is. Nou, kijken naar deze vrije trap nog eventjes van uh, Real Madrid. Want de bal ligt op, nou dat is wel 25 meter. Angel Di Maria, de aangever van uh, zojuist. Ja, je kan zeggen, waarom niet ineens? Maar het lijkt me erg ver. Bal wel centraal voor het doel. 33 meter maar liefst is de afstand en dat is wat te veel van het goede was bedoeld. Die bal als een voorzet maar weggekopt bij Juve in de defensie. En nu maar eens kijken wat de ploeg uit Turijn kan met de achterstand op het bord. Na 10 minuten leidt Real in de topper in Madrid tegen Juventus met 1-0. Baby Run van de New Shining Roloff. Volle studio ineens. Hanna Suurland is er stylist en Paul Moers merkanalist. Zij gaan straks praten over Primark. En Tim Hofman, welkom, alles weten op het gebied van digitale zaken en gadgets. Hij gaat het straks hebben over wat voor patenten telefoonmakers ze wel aanvragen. Daar zitten gekke zaken bij. En kort quizje over patenten voor jullie jongens. De eerste patentwet, uit welke eeuw komt die? A, de 10e eeuw in Japan. B, de 15e eeuw in Italië. Of C, de 19e eeuw hier in Nederland. Nou, wie wil als eerste openen? Eeuw, De 15e eeuw heb ik daar van Oscar. 10 de, uh, 10 de Ja, ja dat was 15. 15, ja, 15 deel is goed ja. in Venetië. Ja. ja, oude Grieken gaven wel bescherming, maar niet bij wet. Nou ja. um, in 2010 bepaalde de Europese rechter dat het patent op een wereldberoemde uitvinding van de Deense houtbewerker Ola Kirk Christiansen niet verlengd werd. Iedereen mag dat tegenwoordig maken. Welke, Deens, welke Deense uitvinding is dat? Lego. Lego riepen zij in koor, <laughs> hartstikke goed. En stel je voor, Tim, dat je morgen een briljante ingeving krijgt. En die wil je in Nederland beschermen. En dat doe je dan voor 20 jaar. Wat kost dat voor 20 jaar, een octrooi? Een octrooi voor 20 jaar? Oh, dat is wel 10.000 uh, euro, toch? Is dat niet heel duur? Mm. Zit je altijd goed, hè, met tigduizend tig euro. vind ik ja. ook een beetje vrijblijvend, <laughs> ja. Vijfhonderd. Vijfhonderd? Vijfhonderdduizend? Nee. Hey. nee. 11.000 mm. euro is het voor 20, 20 jaar. Is best te doen. Ja. Zometeen hebben we het over patenten op telefoons. Namelijk op mijn telefoon, die ik hier bij me heb, 250.000 patenten. Tjusjes. B. N. Dit is Radio 1.